De directeur ligt onder vuur omdat hij adviezen van Johan Cruijff... over de toekomst van Ajax niet onverkort wil overnemen. Van der Boog zegt dat alle ontwikkelingen een enorme impact hebben. Niet alleen op de mensen en de organisatie van Ajax... maar ook op hem persoonlijk. Vertrekkend voorzitter-coronel van de Raad van Commissarissen... noemt het buitengewoon betreurenswaardig dat het zover is gekomen. Het weer, helder, minima vannacht 3 tot 8 graden. In het noordoosten kan het aan de grond een graadje vriezen...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 Bij Heusden is de, africht, de afrit dicht in beide richtingen door een gaslek op de N267. En op die N267 Drune-Andel, die weg is tussen de aansluiting met de A59 en Oud-Heusden, in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden naar een gaslek. En tot zover de verkeersinformatie. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 de wedstrijd Johan Cruijff-Ajax is vandaag geëindigd. U hoorde dat, dames en heren, in 1-0. Straks in holland doc Maar nu eerst de harde wereld van voormalige bewoners van de Chagos-eilanden. Er is een documentaire gemaakt, die heet Pottenkijkers Ongewenst. En um, die documentaire is gemaakt door Saar Slegers. En wij hebben haar aan de telefoon. Het is haar documentaire debuut voor Holland Dok Radio. Saar, goedenavond. Goedenavond. Wij gaan straks ver, uh, luisteren naar jouw verhaal over de deportatie van een groep bewoners van een aantal eilanden uit de, de Indische Oceaan. Hoe ben jij op het spoor van dit ongelooflijke verhaal gekomen? Nou, het was een uh, ja, paar maanden geleden, eind uh, 2010, dat ik sprak met Sandra Evers. Zij is een cultureel antropologe, werkt aan de VU. En um, en eh, zij deed onderzoek op Mauritius. Mm -hmm. En eh, nou, zij vertelde mij over die Chagos-eilanden. Ik had daar zelf nog nooit van gehoord. Nee. Uh, jij wel? Nee, ik, ik eigenlijk ook niet. Vandaar dat ik het zo merkwaardig vond dat, dat deze catastrofe de, de zich heeft voorgedaan. Ja, ja zij begon eigenlijk mij te vertellen van... Zij vroeg mij of ik had gehoord over um, hoe die eilandengroep en de om, het omliggende gebied... nu precies een jaar geleden waren om uitgeroepen tot het grootste zeereservaat ter wereld. Mm -hmm. Nou ja, dat wist ik ook niet. Maar ze nee. zei van ja... Dat was toen wel groot in het nieuws. Dus dat werd door Groot-Brittannië tot een zeereservaat uit, uitgeroepen. Er was veel positief commentaar op. Maar ze zei, ja, je hoort nou eigenlijk nooit iets over de Chagossians... de mensen die op die eilanden woonden tot 40 jaar geleden. Ja. Nee, en, en uh, nou ja, wat zich daar heeft voltrokken... dat gaan wij uh, nu in jouw uh, documentaire uh, horen. Um, is, is dit het begin van een reeks van Saar-Slegers-documentaires... die wij uh, kunnen gaan horen in Holland ook radio? Wel. Het was ook helemaal niet verkeerd. Ik ben ervoor naar Mauritius gegaan. En dat is natuurlijk ook helemaal geen verkeerde plek om een tijdje te werken. Dus een tropische eilandenserie, um, nou ja, zie ik wel zitten. <laughs> nou, dat is goed. Daar nou, houden we je aan. Dankjewel voor je commentaar, Sarah. We gaan Kijk. luisteren, dames en heren, naar Pottenkijkers Ongewenst. In het midden van de Indische Oceaan liggen zo'n 60 eilandjes. De Chagolse eilanden. In Nederland heeft bijna niemand ervan gehoord... Toch spelen deze eilanden een essentiële rol in de wereldpolitiek. Want op een van de eilanden, Diego Garcia, niet groter dan Schiermonnikoog, Oog... daar ligt de grootste extraterritoriale militaire basis van Amerika. Daar staat een hele oorlogsmachine paraat om in actie te komen. En, al dus de Amerikanen, de stabiliteit in de regio te waarborgen. Located 7 degrees south of the equator... Diego Garcia is part of the British Indian Ocean territory in the Chagos archipelago. Known by many as the Navy's best-kept secret because of its remote location, this coral atoll is actually home to about 3,000 residents at any given time, ranging from US and British active duty military to merchant sailors and numerous civilian contractors from various places around the globe. It is druk, there in het midden van de oceaan. Maar daar is Diego Garcia wel op voorzien. Voor soldaten en ondersteunend personeel zijn er onder andere een sportschool, een bioscoop, een golfbaan, enkele restaurants en een internetcafé. And of course, there are countless tropical beach and water activities. Uniform tailoring and cleaning is free. Haircuts are free En services at the island's beauty salon are all free voor island residents. Op de militaire luchthaven staan B52 bommenwerpers gereed en in de haven liggen naast de nucleaire onderzeeërs Zo'n 24 vrachtschepen gevuld met helikopters, tanks, munitie en brandstof. Genoeg om meer dan 12.000 soldaten een maand lang te bevoorraden. Ze liggen klaar om elk moment uit te varen. Politicoloog Wilbert van der Zijde. Ja, nou, Jaco Garcia is betrokken bij, bij militaire activiteiten in een heel groot gebied. Uh, eigenlijk de hele oostkust van uh, het Afrikaans continent. Dus Somalië, Eritrea, Kenia. Uh, dan eigenlijk het hele Midden-Oosten, uh, inclusief Iran, Irak, Syrië, uh, Jemen... en in theorie ook uh, eigenlijk heel Zuid-Azië, dus India, Pakistan... misschien zelfs wel Bangladesh. En dan hebben we het over de afstanden die de vliegtuigen kunnen bereiken... of die bijvoorbeeld de Tomahawk-raketten vanaf de schepen... die in die regio uh, patrouilleren of aanwezig zijn, kunnen halen. Als je hoort over tapijtbombardementen in Afghanistan uh, in het verleden... of, of Irak bijvoorbeeld, dan, dan kan je er bijna donder op zeggen... dat dat van Diego Garcia afkomstig was. De Amerikaanse defensie wil geen pottenkijkers rond haar basis. Journalisten, mensenrechtenorganisaties en internationale waarnemers... zijn er niet welkom. Maar nog wel het minst welkom van allemaal... zijn de voormalige bewoners van de eilanden, de Chagossians. Het is nog maar veertig jaar geleden dat zij in het grootste geheim werden verwijderd van de eilanden. When I heard the circumstances of removal I was dumbfounded and het woord is Robin Madumutu de huidige advocaat van de Chagossians. Hij was verbijsterd toen hij voor de eerste keer hoorde over de ontvolking van de eilanden. Ik mean, it it it it was a strategy by the Americans and the British to depopulate the islands. Het was een strategie van de Britten en de Amerikanen om de eilanden te ontvolken. De eerste strategie was de volgende. De Chagossians, die op vakantie gingen naar Mauritius, mochten niet meer terug. Stel je voor, jij gaat op vakantie naar Frankrijk... en op het moment dat je terug wilt gaan naar Amsterdam, wordt je verteld... Nee, jij kan niet terug naar Amsterdam. Amsterdam is gesloten. Sorry? Maar hoe about mijn familie? How about my... Mijn my mijn my Sorry, je kunt naar Amsterdam. Was a ban on de tweede strategie was het stopzetten van de import van melk, rijst, bloem, suiker, medicatie, vlees, thee, koffie. en Alle basale levensmiddelen. De ambtenaren hebben er bewust voor gekozen om te stoppen met het bevoorraden van de eilanden. Kun je het je voorstellen? Dus beetje bij beetje raakten de voorraden gewoon weg op. De administratie en ten slotte, als derde strategie, probeerden ze de eilandbewoners af te schrikken. Met vliegtuigen van het leger vlogen ze rakelings over het eiland heen... en jaagden de inwoners de stuip op het lijf. Langzaam liepen de eilanden leeg... tot er van de 2000 eilanders nog maar enkele honderden over waren... Maar ook deze laatste groep moest vertrekken. In 1971 verzamelden Britse ambtenaren de laatste bewoners op Diego Garcia en deelden hen mee dat ze niet meer welkom waren. Uh, there were hundreds of people attending those meetings And, um, of course, it was an wreck. And, um, het was een emotionele chaos. Was er een keuze? Nee, er was geen keuze. Iedereen moest aan boord. Of anders? You know, uh, things might en toen, all the domestic animals were killed. toen werden alle huisdieren gedood. Dat was een emotioneel, alle honden werden vergast. Ze verzamelden de honden van het eiland en sloten ze op in een huis. Ze reden enkele landrovers naar het gebouw met de uitlaatpijpen bij de deuropeningen en lieten de motoren draaien, wel een dag lang. En to Chagossians, those de and the Chagossians, hondenbezitters, die waren totaal wanhopig, Ze hoorden hun honden janken. By hearing the dogs scream, because they were being gas and the circumstances of transport. Are you think the British government sent cruise liners to get them? No, the din. What was said to set to get them? Well, there were ships. Dacht je dat de Britse regering cruiseschepen stuurde om ze op te halen? Nou, nee, niet dus. Er waren daar schepen die continu langs de eilanden voeren om guano te verzamelen. Vogelstront die werd gebruikt als mest. Met die schepen, volgeladen met guano, hadden ze de Chagossians op. Er werd alleen een lap stof over de mest heen gelegd... en daarop werden de mensen vervoerd naar Mauritius. Een reis die soms wel tien tot veertien dagen kon duren. Zonder toilet, zonder badkamer, zonder douche. Iedereen deed zijn behoefte, maar ergens in een hoekje. Zwangere vrouwen, kinderen, huilende baby's en dan de stank van de guano. Het was een nightmare. Het begon allemaal met een slim plan van een medewerker van het Pentagon. Eind jaren 40, begin jaren 50 wordt er veel nagedacht over hoe kunnen wij nou controle krijgen op die strategisch belangrijke regio. De strategisch belangrijke regio waar politicoloog Wilbert van der Zijde het over heeft, is het gebied rond de Indische Oceaan. En dan is er een meneer, Stu Barber, die met het, het remote island concept komt. Dus het, het afgelegen eilanden concept. En hij zegt eigenlijk, uh, we moeten gewoon over de hele wereld op zoek naar een, uh, ver afgelegen eilanden. Waar niemand zomaar bij kan komen. Waar uh, in principe ook niet zoveel gebeurt. Uh, als, als we een mazzel hebben, wonen er ook niet zoveel mensen. Uh, of niemand. En dan kunnen we daar grote Amerikaanse bases bouwen. Om controle te houden op die, op die regio's. Hij maakt een, een lijst met een heleboel eilanden erop. En vanaf het begin is Jacob Cassiers hoog op die lijst omdat het ver afgelegen is, uh, min of meer precies midden in de Indische Oceaan ligt... strategisch ontzettend goed tussen een aantal belangrijke kolonies... of die ondertussen ex-kolonies, maar ook bijvoorbeeld dichtbij India toen nog. Uh, plus het is een perfecte plek om vanaf daar te zorgen... dat de Russen niet de overhand krijgen in de Indische Oceaan. In de ogen van de Amerikaanse defensie waren er maar twee problemen... die uit de weg geruimd moesten worden. Het eerste probleem zat er maar in dat het eiland deel uitmaakte van de Britse kolonie Mauritius. De Verenigde Staten wilden erop kunnen rekenen dat Diego Garcia en de andere Chagos-eilanden... in de handen zouden blijven van hun bondgenoten de Britten... en niet zouden worden meegesleurd in een golf van dekolonisatie. Het tweede probleem waren de Chagossians, of de Ilois, de eilanders, zoals ze in die tijd genoemd werden. De Amerikaanse defensie had geen trek in de aanwezigheid van een lokale bevolking... en stelde de voorwaarden dat de eilanden leeg moesten worden opgeleverd. Groot-Brittannië was bereid om haar grote bondgenoot tegemoet te komen. Ze scheiden de chagos eilanden af van Mauritius en gaf de archipel een nieuwe naam. Het Brits-Indische Oceaan-Territorium. Het tweede probleem had duidelijk wat meer voeten in de aarde. Het ontvolken van de eilanden is één ding... Maar hoe houd je zoiets uit de publiciteit? Verschillende geheime interne briefwisselingen... tussen medewerkers van de Britse koloniale dienst spreken boekdelen. 30 mei 1964. De verplaatsing van een bevolking, hoe klein de groep ook is... ligt zeer gevoelig bij de Verenigde Naties. Het is daarom aan te raden mensen te stimuleren... tot vertrek op vrijwillige basis, in plaats van hen onder dwang te verplaatsen. De ontvolking van de eilanden moest zo min mogelijk de aandacht trekken... Ophef over mensenrechten zou de plannen voor de militaire basis in gevaar brengen. 25 februari 1966. De rechtspositie van de bewoners zou sterk vereenvoudigd worden... voor ons, maar waarschijnlijk niet voor hen zelf... als we hen behandelen als een bevolking zonder vaste verblijfplaats. Er werd besloten om naar de buitenwereld toe uit te dragen... dat de eilanden slechts bewoond werden door enkele tijdelijke contractarbeiders. Dat er geen sprake was van een permanente bevolking... Juni 1966. De koloniale dienst wenst de term permanente bevolking te vermijden... met betrekking tot de bewoners van het Brits-Indische Oceaan-territorium. Want het erkennen van de aanwezigheid van een permanente bevolking... impliceert de noodzaak hun democratische rechten te beschermen. Uiteindelijk heiligde het doel de middelen. Augustus 1966. We moeten onze poot stijf houden... Ons doel was om een paar rotsen in ons bezit te krijgen en die te kunnen houden. Er zal geen inheemse bevolking zijn. ja, op een paar zee meeona dan. Ze ignored the existence en the importance of the chicken. Zegt advocaat Robin Marumutu: there are several islands in the Chagos. If the als de Amerikanen een basis wilden, een basis op Diego Garcia, dan hadden ze de bevolking naar de andere eilanden moeten brengen. Overal in de wereld zijn er militaire bases in bewoond gebied: in Spanje, in Frankrijk, in Engeland, in Duitsland. Ik wil maar zeggen: hoezo is het bestaan van de basis in gevaar als er even verderop een dorpje ligt? En wie zijn dus je Gostjens? Dat waren gewoon vissers. En en en who were the Chagos Islanders? They were just indigenous fishermen. There was absolutely no need to remove those people from there. No need whatsoever. I accuse them of literally having taken the Chagos Islanders. Ik de Britten en Amerikanen dat ze de Chagossians mens-onwaardig hebben behandeld. En dat ze hen aan de kant hebben geschoven alsof het beest waren. Gewoon omdat het hen zo uitkwam. We hebben het over 1970. Niet over 1800, voor de afschaffing van de slavernij. Nee, 1970. De Verenigde Naties draaiden al op volle toeren. De Europese Conventie voor de Rechten van de Mens bestond al decennia lang. Volgens mij is het een rassenkwestie. Het gaat hier om de vraag wie kan er aanspraak maken op zijn mensenrechten. En het is niet de vraag of ons toen de tijd wel bewust waren van mensenrechten. Nee, het gaat erom of we vonden dat mensen met een Afrikaanse achtergrond... aanspraak konden maken op de bescherming van hun mensenrechten... Of Niet. People of African origin warranted human right protection, or not? I think it's just that's what it is. Noëlla is 49. Zoals de meeste Chagossiens woont ze in een van de buitenwijken van Port Louis, de hoofdstad van Mauritius. Ah, bonjour. Bonjour. Met haar kleinzoontje op de arm leidt ze haar bezoekers door een doolhof van smalle steegjes. Bijna alle ruimte is volgepakt met kleine huizen van hout, golfplaten en blokken beton. Noella's huis heeft twee kamers van ongeveer 2 bij 3 meter. Hier woont ze samen met haar man, haar jongste zoon en haar kleinzoon. De inrichting van de woonkamer wordt gedomineerd door een vitrinekast met foto's en kunstbloemen en een grote zoemende ventilator. Noelle vertelt dat ze geboren is in Diego Garcia, daar waar de Amerikaanse basis nu is. Ze was tien jaar oud toen ze met haar moeder en zeven broertjes en zusjes in Mauritius op de kade werd gedropt. Er was niet voor hen geregeld. Ze hadden geen geld, geen huis, geen bezittingen. Het gezin zocht onderdak bij de grootouders van Noella, die toen in Mauritius woonden. Het hele huis was kleiner dan haar huidige woonkamer. En daar sliepen ze dan. Met alle kinderen, hun moeder en grootouders in één kamer. Overal lag wel iemand op de vloer, onder de tafel. Het merendeel van de Chagosians, zij die niet bij familie terecht konden... trokken in de vervallen huizen aan de rand van de stad... of bouwden een onderkomen met wat hout en golfplaten in de sloppenwijken. Ze waren terechtgekomen in een wereld die in alles verschilde... van de wereld die ze kenden. Daar op de chagos eilanden werkte vrijwel iedereen in de kokosindustrie... Mensen hadden hun eigen huis, vingen hun eigen vis, verbouwden hun eigen groenten, hielden wat vee. Maar op Mauritius viel alle bestaanszekerheid weg. Nee, naar school gingen ze niet meer, vertelt Noella. Na de deportatie hielp ze haar moeder om rond te komen. Noella ging met haar mee om te strijken en schoon te maken bij mensen thuis. Maar natuurlijk werden we belazerd waar we bij stonden, vertelt ze. We kregen nauwelijks iets betaald, maar we moesten wel. Zoals veel oudere Chagossiërs kan Noella niet lezen en schrijven. Op Chagos had ze het wel een beetje geleerd... maar het lijkt wel dat ze alles vergeten was toen ze op Mauritius aankwam. Het trauma veroorzaakt door de gedwongen verplaatsing... was voor veel Chagossiëns nog wel het belangrijkste obstakel om het leven op te pakken. De verhalen over het grote verdriet worden nog altijd verteld. Verhalen over vrouwen die miskramen kregen, over echtgenoten die de wil om te leven verloren en zelfmoord pleegden, en over kinderen die niet mee konden komen op school aan de drugs raakten en stierven aan hun overdosis. De ontvolking van de Chagos-eilanden bleef lange tijd praktisch onbekend. Zelfs in Mauritius. Daar kreeg het verhaal pas meer aandacht in de jaren tachtig. Toen hielden de vrouwen uit Chagos hongerstakingen en protestacties in het centrum van Port Louis. De linkse activiste Lindsay Cullen... Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika. was erbij? Well, the first day of these demonstrations we met with the Shaguya women and we prepared slogans against the base, slogans for decolonization, slogans for the right to return and slogans for reparations. Op de eerste dag van de demonstraties organiseerden we een bijeenkomst met de vrouwen en maakten we protestborden met slogans tegen de militaire basis, tegen kolonisatie, voor het recht op terugkeer en slogans voor schadevergoeding. We maakten protestborden en verstopten ze onder onze kleren... want het was een illegale demonstratie. We verzamelden ons in het centrum van de hoofdstad... bij de vrouwen die in hongerstaking waren. Dat viel in eerste instantie niet zo op... want we kwamen daar regelmatig om hun water te brengen en hen te ondersteunen. Dus we en de politie kon zien... Maar de aanwezige politie had wel door dat er iets te gebeuren stond. Onopvallend deelden we de protestborden uit aan andere vrouwen. En toen we ongeveer 100 mensen hadden verzameld... trokken we de protestborden van onder onze kleren vandaan... staken ze in de lucht en renden vandoor En we schreeuwden, wat willen we? Diego Garcia. Ondertussen stond de oproerpolitie al op ons te wachten. Maar die zijn er niet echt goed in om achter mensen aan te rennen. Ze zijn gewend om mensen tegen te houden. Dus ze renden achter ons aan door de straten. Ik heb nog nooit zo'n demonstratie gezien. En de vrouwen maar zingen met hoge stemmen. Wat willen we? Diego. En de Britten zijn dieven. De volgende dagen deden we hetzelfde. Maar na een paar dagen, toen we nog altijd geen aandacht in de pers... of van de politiek hadden gekregen... organiseerden we een actie voor het regeringsgebouw... waar net een kabinetsvergadering werd gehouden. We waren met zo'n 100 of misschien wel 125 vrouwen. De mannen stonden wat op de achtergrond en moedigden ons aan. De politie kreeg de opdracht om een rij te vormen... door hun armen achter hun rug in elkaar te haken... en de vrouwen stapje voor stapje van de straat te duwen. Maar terwijl ze dit deden, bogen de vrouwen naar voren... en zonder ook maar enige vorm van overleg... knepen ze de politieagenten in hun ballen. En terwijl de mannen krom lagen van de pijn... gaven sommige vrouwen ook nog eens een klap met hun paraplu... die ze toevallig in hun hand hadden. Na dit memorabele moment trokken de vrouwen naar het kantoor van de Britse High Commissioner, de hoofdde Britse diplomaat in Mauritius, en hielden een sit-in op straat, precies voor de ingang. De oproeppolitie kwam om de leiders van de protesten op te pakken. Ze kwamen in vol ornaat met hun schilden en stokken. Eén of twee vrouwen werden met geweld meegesleurd. En de andere vrouwen pakten de glazen waterflesjes die overal lagen vanwege de hongerstaking... en bekogelden de politie ermee. Uiteindelijk kwam de politie met traangas en spoot een heleboel plat... Maar door de protesten van de vrouwen moest de Britse regering wel in actie komen. Volwassen Chagossians kregen elk een bedrag van 5.800 dollar uitgekeerd. In ruil daarvoor moesten ze wel een document ondertekenen. Daarmee stemden ze in om afstand te doen van hun recht op verdere compensatie en van het recht op terugkeer. Met behulp van dit geld lukte het sommige Chagossians om de draad weer enigszins op te pakken. Ze investeerden het in een stukje grond en een huis en probeerden een nieuw leven op te bouwen. Voor anderen kwam het te laat. Zij zaten al zo diep in de schulden dat ze nauwelijks nog iets overhielden van het bedrag. Het is zondag 27 februari 2011. Een snikhete dag in Mauritius. In het gemeenschapscentrum van de Chagos Refugee Group in een buitenwijk van de hoofdstad Louis heeft een grote groep vrouwen zich verzameld voor een potje bingo. 63. Er is ook eten. Traditionele gerechten uit Chagos, vertelt de kokin met zekere trots. Au coco. Er is kip met kokos, vis met kokos, linzen met kokos, curry met kokos Jiri. en rijst. Een van de weinige aanwezige mannen is Olivier Bancou. Uh, uh. <laughs> Hij vertelt dat bingo het favoriete tijdverdrijf was op Shagos. Elke zondag kwamen de eilanders bij elkaar en speelden bingo, de hele dag lang. Olivier Bancou is de man die in de jaren negentig namens de Shagos Refugee Group een zaak aanspande tegen de Britse staat. Zijn doel? Ons belangrijkste doel, het recht op terugkeer. Ieder mens heeft het fundamentele recht om op zijn of haar geboortegrond te leven. Dat staat in de universele verklaring voor de rechten van de mens. Het gaat hier om onze waardigheid. Olivier Bancoe kwam als jochie van 4 jaar oud aan op Mauritius. Van zijn moeder en tantes kreeg hij een lopende band verhalen te horen over de eilanden... die in hun herinnering steeds meer op een paradijs begonnen te lijken. Het leven op de Chagos-eilanden was prachtig. Iedereen had een eigen huis. Iedereen had werk in de kokosindustrie. En na het werk ging iedereen naar zee om te vissen. En we deelden alles met elkaar beleefde samen als één grote familie. Deze verhalen hoor je overal. Cultureel antropologe Sandra Evers deed onderzoek op Mauritiaanse scholen naar welk beeld kinderen en kleinkinderen van de eerste generatie Chagossians hebben van de Chagos-eilanden. Het is een prachtige plek waar de zon altijd schijnt. Waar je, nou, je gaat zwemmen de hele tijd. Je hoeft niet te werken. Nu moeten veel van die kinderen werken om geld te verdienen voor hun ouders. Voor, voor het overleven van het gezin. Daar hang je eigenlijk maar een beetje rond op het strand. En als je... Zin hebben om iets te eten? Nou, dan uh, gooi je je hengeltje uit... en er zullen altijd wel vissen aankomen, want het zit allemaal vol vis. Er, hangen, er hangt fruit aan de bomen. De, er is heel veel kinderen tekenen ook groententuintjes. Want het idee van, we hebben daar altijd te eten, is heel erg belangrijk. Wat ze nu dus in, in Mauritius niet hebben, ze hebben heel vaak... maar één maaltijd per dag bijvoorbeeld. Dus het, het contrast van een penibele leefsituatie in Mauritius... en het beeld van, nou, wat, wat ook door hun ouders en grootouders naar hen uh, toe wordt uh, verteld. Van, nou, dat is een plek waar we horen. En het is een plek waar we ook te eten zullen hebben, waar het mooi is, waar we het mooi kunnen hebben, waar we gelukkig kunnen zijn. En het allerbelangrijkste voor die kinderen is dat het een plek is waar de familie weer bij elkaar kan zijn. Want toen die groepen verplaatst werden van Chagos naar Mauritius en naar de Seychelles, werden die familiegroepen ook uit elkaar gereden. Dus groepen, er zijn veel kinderen die zeggen van ik heb mijn grootmoeder nog nooit gezien, die woont in de Seychelles. En dat idee van, nou, die gaat dan ook naar Chagos toe... en die kan ik eindelijk kan ik mijn grootmoeder zien. Dat is echt fantastisch. En dan zie je echt die stralende ogen vertellen over... nou, wat mooi is het dat we dan samen komen in Chagos... en dan gaan we samen naar het strand. En nou, van grootmoeder is terug... en een grote lach op het gezicht wordt dan getekend. Zelfs de, de zonnen in Chagos hebben nog een lach op het gezicht. Dus ze zien het echt als de plek waar we allemaal... als groep, als familie samen gelukkig zullen zijn... In het jaar 2000 behaalden Olivier Bancoe en zijn advocaten hun eerste grote succes. Ze overtuigden de Britse rechtbank en kregen het recht op terugkeer. Maar dan wel alleen naar de buitenste eilanden van de Chagos archipel. Niet naar Diego Garcia dus, waar de Amerikaanse militaire basis is gevestigd... maar naar Peros en Salomon, de eilandjes die zo'n 200 kilometer verderop liggen. Maar helaas... In 2001 verklaarden de Verenigde Staten de oorlog aan het terrorisme. De veiligheidsmaatregelen rond Diego Garcia werden flink opgeschroefd. En nog voordat de Chagossians de mogelijkheid hadden gehad om terug te keren, haalde de Britse regering met een koninklijk besluit een streep door de beslissing van de rechtbank. Het belang van de veiligheid van de basis had de hoogste prioriteit. En de Chagossians? Die stonden weer met lege handen. De hoofde Britse diplomaat op Mauritius is de High Commissioner Nick Leake. Op de vraag hoe de Britse regering terugkijkt op de ontvolking van de chagos eilanden geeft hij het antwoord dat hij al honderden keren gegeven heeft. Ja, well, successive British governments have expressed regret for what happened in the, in the late 60s and early 70s. Op involgende Britse, Britse regeringen hebben spijt betuigd voor wat er eind jaren 60, begin jaren 70 gebeurd is, zegt hij. En dat blijft ook het standpunt van de huidige regering. Um, maar meteen voegt hij eraan toe dat hij daarbij wel een kanttekening wil maken. What I the, the only rider I would put on that is that uh, the benefit that the base in Diego Garcia has provided to, to Security of the World has been, has been very high. Diego Garcia heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan de veiligheid van de wereld, stelt Leek. Deze kanttekening is exemplarisch voor de houding van de Britse regering. De ontvolking van de eilanden was een soort collateral damage. Het belang van de bouw van de basis was zo groot... dat eventuele mensenrechten schendingen min of meer gerechtvaardigd waren. En dat raakt precies een pijnlijke plek bij de Chagossians... vertelt antropologe Sandra Evers. Het is een enorm gevoelde onrecht wat mensen is aangedaan. Van het zomaar alsof je zomaar weggestreept kunt worden uit de geschiedenis. Hè? Nu is het de militaire basis, die mensen moeten weg. Woep, weg ermee. Niet belangrijk, maar een aantal mensen... Dat gevoel van altijd het sluitstuk zijn... het altijd weggezet worden omdat de politieke dynamieken... of uh, natuurbehouddynamieken altijd hogere belangen zijn... of de war against uh, terror. Uh, hè, dat is natuurlijk ook een belangrijk argument geweest, internationaal gezien. Er is altijd iets belangrijker dan zij als mensen zijn. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is... van waarom ze zo uh, strijden voor het recht op terugkeer. Het, het, het recht om mensen te zijn, een groep te zijn... Die, die in ieder geval daar weer terug naartoe kan, omdat ze daar nu eenmaal horen. Na het koninklijk besluit dat de terugkeer van de Chagossians in de weg stond... kwam de Chagoss refugee group meteen weer in actie. Olivier Bancoe vocht het besluit aan en won. Maar de Britse regering ging in beroep... en uiteindelijk verloren de Chagossians hun zaak voor de Britse Hoge Raad. High Commissioner Nick Leake verwoordt waarom de Britse regering... tegen de terugkeer van de Chagossians is we is Terugkeer zou niet bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de basis. De praktische uitvoerbaarheid van de herbevolking van de eilanden is een ander struikelblok. Hij licht zijn standpunt toe door de onbewoonde zone rond Diego Garcia te vergelijken met een slotgracht. Als je denkt of Diego Garcia als een eiland in het midden van de oceaan en het heeft momenteel een moat van ongeveer 1.000 Diego Garcia heeft nu een slotgracht van zo'n duizend kilometer, zegt hij. Het terugbrengen van die slotgracht tot een breedte van 200 kilometer, zou een flink verschil maken. Het is niet onmogelijk, maar het zou wel veel voeten in de aarde hebben. About how you actually manage that ja, het, het, het probleem van die high commissioners, ik, ik zie het gewoon niet. Ik, ik zie niet, ik, Tenminste, ik zie het wel, ik begrijp de logica wel... maar ik vind het een heel zwak argument. Dat zegt politicoloog Wilbert van der Zijde, die tot voor kort coördinator was van het No Basis Network. Een organisatie die strijdt tegen het bestaan... van Amerikaanse extraterritoriale militaire basis wereldwijd. Het zijn de plannen van de Britten om er een, om er een marina te gaan bouwen... waar grote zeiljachten kunnen dokken van hele rijke stinkers die over het Indische Oceaan varen. Uh, dus die mogen kennelijk wel over de slotgracht. Maar de Chagotians niet. Dus de vraag die, die dat opwerpt is... waarom vertrouwt hij de Chagotians niet? Wat voor mensen denkt hij dat dat zijn? Zijn oude onderdanen. <lacht> de Amerikanen mogen daar komen. De Filipijnen mogen daar werken. Sterker nog, tegenwoordig mag iedereen er werken. Behalve de Chagotians. Die zijn daarvan uitgesloten, op een paar na. Um, de rijke jachten mogen er komen en dokken, zo nu en dan. Dus waarom zouden de Tekozins ze niet mogen wonen? Wat, wat gaan die doen dan? Die, hebben, die zijn over het algemeen vrij arm. Het zijn, die mensen willen niets liever dan gewoon terug naar hun, uh, hun geboorte... of in ieder geval de rechten om terug te keren naar hun geboortegronden. Uh, die mensen willen gewoon weer proberen een samenleving op te bouwen in Chagos. Wat van hun was... Wat het veiligheidsrisico nou precies is van een bevolkingsgroep op enkele eilanden een paar honderd kilometer verwijderd van de basis, blijft onduidelijk. Navraag bij de Amerikaanse ambassade in Mauritius loopt op niets uit. De ambassadeur geeft geen commentaar. De vraag is natuurlijk altijd wiens Global Security. Dat ken ik dus niet al die van de Chicos, dat lijkt me al een belangrijk begin. Um, het is feitelijk onjuist, in die zin dat de Verenigde Staten op dit moment ongeveer de helft van het atol gebruikt. Uh, op die andere helft zouden makkelijk een paar honderd mensen kunnen wonen. Dus ze kunnen dan nog steeds alles doen wat ze nu doen... Uh, en hun variant van global security in stand houden. Uh, behalve als zij denken dat Chagosians terroristen zijn. Uh, ik denk wat zij uiteindelijk bedoelen weer... is dat zij bang zijn, dat als de Chagosians helemaal terug zijn... Uh, dat de druk op Engeland te groot wordt... en dat Engeland moet toegeven uh, aan de eisen van Mauritius bijvoorbeeld... en dat het weer Mauritiaans grondgebied wordt... En dat ze daarmee eh, langzaam de absolute controle over het eiland die ze hebben nu kwijtraken. In hun redenering denk ik, hoe meer ze de Chakotians toestaan om, eh, om daar terug te keren... of het naar de Outer Islands is of naar de oostzijde van, eh, van het atoll... Eh, hoe groter de kans dat dat in de, in de toekomst de problemen alleen maar groter maakt om daar te blijven. De uitleg van Wilbert van der Zijde klinkt logisch... Het gaat niet zozeer over de veiligheid van de basis, maar over het voortbestaan ervan. Als deze redenering klopt, is er in 40 jaar maar weinig veranderd. Burgers in de buurt van de basis worden gezien als lastpakken, als een risicofactor. Met het andere argument van de Britse regering, de praktische uitvoerbaarheid van terugkeer, hebben ze zo op het eerste gezicht wel een punt. Want het kost wel wat moeite om een functionerende samenleving op te bouwen... op een paar minuscule eilandjes midden in de oceaan. Er moet voedsel aangevoerd worden, er moet een school zijn, een ziekenhuis en een transportsysteem. Volgens de Britse regering gaat dat veel te veel belastinggeld kosten. Maar de Chagossiërs zien het probleem niet echt. Er zijn genoeg afgelegen eilanden in de wereld die ook bewoond worden. Waarom de Chagoss-eilanden niet? De Chagossiëns en hun advocaten werden ook vorig jaar weer eens bevestigd in hun wantrouwen jegens de Britse regering. Plotseling verklaarden deze de Chagos-eilanden en het omliggende gebied tot het grootste zeereservaat ter wereld. Om de grote soortenrijkdom in het gebied te beschermen, werden alle activiteiten die schade zouden kunnen aanrichten verboden. Alleen voor militaire activiteiten rond Diego Garcia werd een uitzondering gemaakt. Natuurorganisaties waren in eerste instantie wild enthousiast. Eindelijk had de Britse regering oog voor het belang van het behoud van koralen, roodpootgenten en kokoskrabben. Maar de Chagossiërs waren minder gecharmeerd. Want hoe zouden zij op de eilanden kunnen overleven als ze er niet eens mochten vissen? En toen, eind vorig jaar, doken er weer enkele geheime documenten op. Geen documenten uit de jaren 60 of 70 dit keer, maar uit 2009. Eén jaar voor de aankondiging van het zeereservaat. Een van deze documenten is een verslag geschreven door een Britse diplomaat. Een verslag van geheime besprekingen met het hoofd van het Britse departement... voor het gemene best en buitenlandse zaken, Colin Roberts. Deze Colin Roberts probeert zijn Amerikaanse collega's te overtuigen... van de voordelen van een zeereservaat. De Amerikanen hoeven niet bang te zijn dat een zeereservaat... ook maar enig risico oplevert voor de basis, stelt hij. Ook voor de terugkeer van de Chagossians hoeven ze niet te vrezen. 15 mei 2009. Volgens Roberts heeft de Britse regering een zeereservaat voor ogen... zonder een menselijke voetafdruk. Hij gaat ervan uit dat juist het uitroepen van een zeereservaat... een einde zal maken aan de strijd voor de terugkeer van de voormalige bewoners. Als de Amerikanen hun zorgen uiten over de vastberadenheid van de Chagossians... stelt Colin Roberts hen gerust. Het zal een zeereservaat worden zonder bevolking. Roberts stelde dat de lobby van natuurorganisaties in het Verenigd Koninkrijk... veel sterker is dan die van de Chagossians. En tenslotte zegt Roberts waar het uiteindelijk om gaat. Wij hebben geen spijt van de verwijdering van de bevolking. De ontvolking was immers nodig voor de strategische belangen... van het Brits-Indische Oceaanterritorium, zei Roberts. In Groot-Brittannië zijn de Chagossians voorlopig uitgeprocedeerd. Daarom hebben ze een zaak aangespannen... bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg... Maar er is een mogelijkheid dat de Jacossians ook daar niet terecht kunnen. Everywhere we meet technical problems. No court has ever said, oh, the are lying, they haven't suffered, oh, it has not happened. Geen één rechtbank heeft ooit beweerd. De Chugossians zijn leugenaars. Ze hebben niet geleden, er is helemaal niks gebeurd. Alle rechtbanken waar we een zaak aanspannen zeggen: oh, maar we kunnen deze zaak helemaal niet behandelen. Daar gaan we hier niet over. Is, this human right is dit de manier waarop we vandaag de dag omgaan met mensenrechten? So in what's the problem? England is saying... Dus wat is het probleem in Straatsburg? Uh, Engeland zegt. Strasbourg... Uh, wacht eens even. Straatsburg heeft alleen zeggenschap als de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens geldig is in Europees de schakels eilanden Conventie... Must apply to the Alleen dan kunnen ze de zaak worden. Maar wij hebben nooit gezegd dat de conventie ook van kracht is op de eilanden. But we never said dus je ziet wel wat de intentie is van de Britse regering. Ze hebben de conventie nooit uitgebreid tot de Shackles eilanden So you can see the intent and the motive of the British government. I mean, come on. After going through this case, I believe today. Door het behandelen van deze zaak ben ik tot de conclusie gekomen... dat de wereld is ingericht om tegemoet te komen aan de belangen van bepaalde landen. De machtigste landen kunnen precies doen wat ze willen. Deze landen zullen mensenrechten gebruiken voor hun eigen belang... om te krijgen wat zij willen. Maar owee als ze tegen hen gebruikt worden. These countries will use human rights when it suits their purpose to get what they want, but not against them. That is my conclusion. <laughs> Een harde, maar waarschijnlijk wel terechte conclusie. Pottenkijkers, ongewenst. Het werd gemaakt door Saar Slegers, Techniek Arno Peters en de Nederlandse Voiceovers, die werden ingesproken door Hilke Ploeg en Marielle Bakker. Eindredactie Ottonine Rijks. U hoorde in deze documentaire doc, antropologe Sandra Evers. Zij heeft samen met Marie Coy, die is ook antropologe, de redactie gevoerd over een boek. En dat boek dat komt deze maand uit. En het heeft als titel Eviction from the Ch Chagos Islands: Displacement and Struggle for Identity against Two World Powers. En in dit boek. Verhalen over de verwijdering van de Chagosians... vanuit onder meer historisch, antropologisch en juridisch perspectief. En er staan uh, foto's in, er staan portretten van Chagosians in. Mocht u daar meer informatie over willen hebben... dan kunt u kijken op de site van de uitgeverij www.bril.nl. En bril is met een dubbel... En onze site, daar kunt u ook op kijken... als u bijvoorbeeld een abonnement wil nemen op de bijlooppost. Daarin breng ik u elke week op de hoogte van wat wij gaan doen. Dat is www.hollanddoc.nl slash radio. En op die site kunt u ook reageren. Maar mocht u op anderszins maar per mail willen reageren... dan kan dat ook redactie, apenstaartje, hollanddoc.nl. Holland, Doc Holland Doc Radio. We gaan terug naar 19 maart 1982. Naar het programma De Andere Wereld. Of Andere Wereld eigenlijk, moeten we zeggen. Dat is een programma van de VPRO. En dat was gebaseerd op één krantenbericht. Een uurlang satire op basis van één krantenbericht. We gaan eens even luisteren naar Arie Kleiweg, wat het bericht van deze week was. De twee VVD-kamerleden Kea en Hermans hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Van der Lauw van CRM... of hij ervoor kan zorgen dat er meer jazzmuziek op de radio komt. Dat is een prachtige vraag, zeg. dat daar nog kamervragen over gesteld willen toen, want Het was toch een heerlijke tijd, eigenlijk. Het was geweldig. Nou, en op basis van dit bericht maakte A.J. Hema van Vos... een gestoorde monoloog. Nou, moet je zo eens horen. Wat ik nou. Dat is een nummertje, wat ik opzet. Moet je zo horen. Zoals het gaat. nou hm. Dat is schitterend. Schitterend. Is, uh, kastalhalde, hè. Kastalhalde. En door elkaar, En in hè. Fantastische muziek. stick heb je Dat is Oude jazzmuziek. Daar hou vreselijk veel van. En het is echt VVD-muziek. Dat is. spelen. Volkomen moet je zo op, opletten, hè. Die net trompet, trombone, hè. En ze allemaal trekken eigen lijn, eigen melodie. We komen individueel, helemaal die individuele inspiratie en dat het toch gewoon door elkaar wordt het gewoon fantastisch goed. En het is een, een vrije spel van muzikale krachten en dat wordt gewoon automatisch inventief, intuïtief gebundeld. Dat is gewoon schitterende muziek, hè? En dat is echt een VVD-muziek. En dat is gewoon ook muziek waar ik vreselijk van hou. En als je die muziek... En dat is dus echt ook een politieke boodschap, hè? Deze muziek. Dat is een politieke boodschap. En die moet ook als zodanig moet die gewoon in die media gebracht worden. En dat is helemaal niet... En dan zal wel iedereen daar iets grappigs van maken dat het van de VVD is. En dat is toevallig helemaal niet van de VVD. Want dat doen ze toevallig wel allemaal. En dat zal ik u ook uitleggen. Want we hebben bijvoorbeeld de moderne jazz. En die wordt ontzettend uit de hoek van D66. Hè? D66 zit vreselijk achter die moderne jazz. Aan. En dan vind ik persoonlijk vind ik dat rommelige muziek, vind ik rommelige muziek en er zit gewoon weinig lijn in en het is geen eenheid en het komt, het heeft geen traditie, het heeft geen vol en kun je de ene ster na de andere en worden bejubeld vandaag en we, verguist en weg, wegwerpen morgen en dat is eigenlijk omdat het gewoon nog weinig van zichzelf voorstelt en gewoon eigenlijk geen, geen hart heeft en dat is toch een beetje molenverschijnsel en dat, dat, ook die hoor je er niet meer van dat is die moderne jazz, en deze dus 60 zit vreselijk achter die en dat, en dat weten de mensen die daarom zullen zich vreselijk nu hier onvermaak, maar achter de schermen wordt in, in de programma in allerlei instanties wordt verschrikkelijk gelobbyd... voor die verschillende muzieksoorten. Ook hele kleine partijtjes met de zo. dat speelt ze zo vreselijk veel af, wat de mensen niet weten. En dat is wat ze niet incalculeren, hè. Want we hebben bijvoorbeeld klassiek, klassiek... wordt, wordt vanuit CD h hoek CD-A hoek zit enorm achter die klassiek, hè. Proberen al die zenders éénvormig klassiek. En ja, ja, god, klassieke muziek, ja. Je weet hoe het is, ik vind het vaak middelmatig. Het is... Het is fatsoenlijk, maar het lijkt vaak toch erg op elkaar. Het is, het is ernstig, dat wel, met viool. Veel viool, orgel. Uh, je hoort het, het, ja, het is een beetje gravenismuziek, toch toch eigenlijk. Hè. Het is altijd een beetje iets doods. Echte oude mensenmuziek. En vreselijk eenvormig en, ja, niet, niet geïnspireerd. En niet, niet. Er zal nooit een vernieuwing in de klassieke muziek meer optreden. Hè. En dat is dus de muziek die het CDA vreselijk probeert te, te brengen. Dat speelt zich allemaal over met nota's. En dat weten de mensen niet. En dat wou ik dus gewoon uitleggen. Want het, het grootste, en die vragen zijn natuurlijk helemaal niet voor niets, dat heeft een grote politieke betekenis, niet voor niets natuurlijk aan minister van der Lauw gesteld, hè. Want minister van der Lauw met die gigantische snor en al die corridorwerkparken werkparken dat is wel voor mij echt, dat is natuurlijk totaal de Partij van de Arbeid, want dat is de hele plat, dat, dat is een beatman, en dat is dus de muziek van de Partij van de Arbeid, en dat is dus een muziek die, als er de Partij van de Arbeid ligt, hè, die de mensen de hele dag moeten horen, hè. Omdat wat dat is, die pop- en die beatmuziek, dat is gewoon, dat is één grote, Eenvormige kolos en brei van geluid. Een allemaal totaal op elkaar lijken. Volkomen geniveleerde muziek. Hè? De ene gitarist en de andere kunt ze niet herkennen. Zo ook de bedoeling. Dat je ze niet kan herkennen. Dat niemand er meer bovenuit steekt. Dat er geen solos meer worden gespeeld. Maar alleen maar samen en altijd diezelfde dreun. En diezelfde grauwe, eenvormige, geniveleerde dreun van die, van, die, van die massa's wat maar doordendert in die grijze werkpakken... ...met die elektrische gitaren. En dat, dat zwelt aan tot, tot... En daar proberen wij dus nu met gezonde Dixieland muziek. ...proberen wij individueel en toch collectief tegenspeld te... Ik zal er nog iets uit horen. Ik zal iets opzetten. Nog een nummer, ander nummertje. Moet u deze horen? Moet u horen. Nou, dat bedoel ik nou, hè. Een vrije spel van de maatschappelijke krachten, hè. Zoals je dat hoort, hè. En dat heeft kracht. En dat heeft hè. En daar zit vitaliteit in, hè. En dan hoor je vaak zeggen over de niksie aan de muziek, hè. Van, nou, ze spelen echt allemaal hetzelfde. Oh nou, ja, dat is dus totaal niet waar. En dat wordt dus alleen maar moet horen. Prachtig, prachtig, hè? Ach, wordt dus ook alleen maar gezegd door mensen die er volkomen geen bedoel van hebben. Omdat je gewoon hoort dat ze volkomen iets anders spelen. Hè? En ze spelen ieder voor zich. En heel krachtig en heel vitaal. En ik denk wel eens, ik denk wel eens hè, van de jeugdwerkloosheid. En, en ze zouden gewoon, ze zouden gewoon de, jeugd, de jeugdmensen in dit land. Ze zouden ze gewoon een champagne of fatsoenlijke champagne in hun poten weer moeten geven. Want het is ook een kwestie van luiheid. Hè? Met die 220 volt van de pen achter je. Kan iedereen zo'n beetje... Oh, kan iedereen wel massaal gaan staan te rammen op die elektrische gitaar en met die geweldige... Geweldige dozen op dat podium en dat je weer die boem, die dreun weer krijgt van die, van die Partij van de Arbeid erin wil hameren. Wat je dit hoort, hè? dat is Drachveen. en die mensen bleven gewoon zichzelf en ze hebben hun eigen karakter. En dat roept vriendelijk veel herinneringen ook bij me op en dat kost gewoon moeite en daarom is het op het ogenblik is het ontzettend impopulair. En ik herinner me, en dat is een tijd die er niet meer is en dat is jammer voor de mensen in dit land dat die tijd er niet meer is. Ik herinner me uit mijn eigen jeugd, hè? dit soort orkesten. En dan was het Koninginnedag, Koninginnedag. In Aardenhout, op de Spiegelenburglaan, dat was Bal champagne. Daar hoorde je dit soort muziek. En dat vond ik zo schitterende muziek. En dat had ook een stijl. En daar zat een, daar zat een, een eerbied in aan een... Toch wat die weg is, hè? Ook wat de omgang tussen de seksen bijvoorbeeld betreft. Dat is zo, dat is zo veranderd, hè? Als ik aan denk, en de meisjes, hè, die kwamen allemaal alle heel erg kwamen ze naar de bal. De meisjes, met hun, hun rokken en hun, hoe heet het, tondola's, petticoats. En, en dat, en die zouden toch ook niet over denken, hè. Je ging gewoon met zo'n meisje, je dansen en dat had stijl en dat had afstand. En dat had toch een soort intimiteit, hè. En ik ging altijd naar de band kijken, zoals dus ik nu naar de band luister. En ik keek naar de trom, maar dat, dat boem van die trom, en die, en die clarinet, zo stevig, stevig klarinet, en die trompet die zo de lucht in stak. En die trombolen, die, die, die, die, en dan maakten ze zich een vervoering van de meester, hè. En dat vind ik zo jammer. Het is, een, het is een soort beschaving ook die weg is, hè. Omdat ook gewoon omgangsvormen toen nog beschaafd waren. En dat is wat de mensen in dit land niet meer kunnen, omdat het allemaal moet overstemd worden. Door, door, door, door die, die ellendige dreun, met dat lawaai, hè? En, en, en als je dit hoort, en dit heeft ook iets tiers en iets, iets prils... De, me, de, mensen, de seksen gingen anders met elkaar om. En het is een, dat was een mooie tijd. En ik zie nog voor me de, de ballon. De ballonnen. De ballonnen op de Spiegelberglaan. En ja, je vroeg, vroeg zo'n meisje ten dans. Je er wat mee. Er was, er, was een, er was een afstand ook. En het was heel kwetsbaar. Het was niet zo. Het was niet zo rauw als het nu is, hè? vaak. Zo, zo direct, zo. Zo. zo. Het is soms net of de mens onder, onder die Partij van de arbeid dreun. Of die geniveleerd moet worden tot, tot, tot vlees. Hè? En daar dacht je toen niet aan. Daar dacht je niet aan, omdat je gewoon met de mens verkeerde. En dat was een mooie tijd en dat was voornaam en individueel. En, en iedereen heeft zijn psychische karakter Is dat. En ik zie het toch voor me. En dat was mooi. Dat was mooie muziek. Tixieland, zo heette de gestoorde monoloog van A.J. Heerma van Vos uit het programma Andere Wereld van de VPRO. Een programma dat gemaakt werd onder aanvoering van Wim Noordhoek. Volgende week weer een gestoorde monoloog... en volgende week ook de documentaire Diplomatie in tijden van Wikileaks. Vroeger hadden diplomaten het monopolie op informatie... maar nu ligt alles op straat. Wat blijft er nog over van het vak diplomaat? En wat is de diplomaat van de toekomst? Zometeen, hier de sport. Maar laten we toch afsluiten met een stukje rommelag We gaan naar Christie's Restaurant in Boston. 12 april 1951. We horen Charlie Parker op alt, Wardell Green op tenor. Walter Bishop op piano. Teddy Cuttick up bass and Max Roach up the drum scrapple from the apple. Het kabinet is te afhankelijk van de SGP, dat is onze stelling. Ik krijg hem.